Het weer. Vannacht is op de meeste plaatsen droog. Minima rond 14 graden. Morgen is het bewolkt met hier en daar een spatregen. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het op. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerheets. FM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Alternative FM. Sleeping van uh, I'm secretly sleeping. Jori Swart, ja. Uh, en omdat ze zo perfectionistisch is, moet ik even mijn mond dicht houden. Want. Uh, <laughs> ze, uh, ja, ze, dat is, Ik zeg nogmaals: uh, het is geen. Uh, geen negatieve eigenschap. Absoluut niet. Uh, uh, en zeker uh, Jori Swart, die de lat voor elk iets uh, hoog uh, legt. En terecht, want ik bedoel, ze is de winnares van de Amsterdam Popprijs geweest van 2010. En van de Sena Popprijs ja, niet zo lang ja. geleden. Dus uh, uh, het zegt wel iets over uh, Jori Zwart. En staat ook in de halve finale van de grote prijs van Nederland. Ook nog. Ja, dit, ja. Wie, dit weekend trouwens, in P60 in Amstelveen. Dus mocht je niks te doen hebben, dan uh, kun je daar nog even terecht. En voor de mensen die ook niks te doen hebben, bijvoorbeeld naar uh, Almere willen gaan... Want daar speelt Fabian de Dammers, had ik weer gezien. Dus, uh, dus in ieder geval, uh, er is genoeg uh, te doen uh, dit komende, komende weekend. Um, goed, we gaan het over jou hebben. Want jij zit uh, gezellig nog steeds hier. Helene uh, <laughs> mee, tweede uur. We hadden het net over Australië en over, uh, het, uh, ja, over de mensen al daar. Ja, um, ja uh, je, je zit nog op het conservatorium, hè? Ja, klopt. Ja. Ben uh, je, je laat bloeier eigenlijk? Of uh, uh. voor jou doen? Of niet? Mm, nee. nee? Heb je precies de leeftijd dat je nog, uh, daar nog uh, niet opvalt? Ja, ik ga zonder, <lacht> zonder dat ik vraag naar <lacht> je leeftijd. maar. Uh, nee, maar zo laat ben ik niet. Nee, ik, ben heel, ik ben jonger dan je denkt hoor. <laughs> dit dit wordt wel een raadselspelling. Dit wordt een raadselspelling. Ja, ik ga, nee, nee, nee, nee, nee. Ik ga het niet vragen. Dat vraag ik, uh, vraag ik een dame niet. En zeker niet alleen de mee. Oké. Ja, dat doe ik niet. Uh, ja, ja, nee, dat doe ik niet. Ik zeg uh, Facebook. Uh, ja, maar daar staat oh, ja. het niet op. Er staat alleen Jammer. maar een muzikantenpagina Jammer, hè? <laughs> Jammer. <laughs> dat, is nou, dat is nou leuk. Want, uh, maar uh, het conservatorium. Uh, uh, Stek je daar nog iets van op? Van, van, van, dat wist ik nog niet. Met, met liedjes schrijven en noem, noem maar op. Of oh, zijn super. er ook nog dingen eh, naast wat, wat ze zouden doen, zoals optredens en dat soort dingen. En waar je op moet letten? Ja, ja, je krijgt vooral uh, heel veel tips over timing, over, um, over hoe je. Um, uh, over performance bijvoorbeeld. Uh -huh. Over uh, songwriting. Ja. Um, ja, theorie ook natuurlijk. Timing, uh, hoe timing je qua nummers opbouw? Ja, ook. Maar ook timing in, in wanneer moet ik iets uitbrengen. Um, wanneer moet ik de release plannen, dat soort dingen. Um, uh, hoe je bijvoorbeeld je uh, Facebook en, en Twitter en zo allemaal aan moet pakken. Uh, Sociale promotie? media ja, is heel he? belangrijk. Ja, zeker weten. Ja, daar krijgen we hele lessen over hoor. Meen je niet? Ja. ja? ja. Oké. Okay. Ken je um, Niels Albers? Die ken je wel natuurlijk. Ja, ja uh, ik heb Niels, Niels Albers, daar heb ik wat over gelezen. Um, ja. uh, dat, dat, dat klinkt gek, maar ik, ik kwam ooit nog eens een keer op een blog terecht van Menno Timmerman. En die had daar een wisseling met uh, Niels Aalbers over. Uh, okay. Een paar open brieven verder. Ik heb, er, ik heb er iets over gelezen. Inhoud is me een beetje... Dan moet ik altijd weer opletten dat ik dus geen rare dingen zeg. Dus dat doe ik dan ook niet. <laughs> uh, want zo netjes ben ik dan ook wel weer. Maar uh, Mernot Timmerman is een hele bekende in uh, de muziekwereld. Uh, uh, hij heeft onder andere de... Ja, de carrière van Ilse de Lange. En ook die van mm. Sabrina Stark onder andere ja. in de stijgers gezet. Uh, ja, dus wat, wat dat er gaat. En Niels Aalbers, die noemt de man al. Ja. Dan is dat uh, natuurlijk wel een hele belangrijke uh, iemand. Als het gaat om dit soort dingen ja. uit uh, Ja, zeker weten. Ja? ja, nee, hij heeft echt goede tips gegeven. En uh, trouwens, Menno, die, uh, die, die werkt ook voor de grote prijs. Ja, klopt. Ja. Als uh, talentenscout en als jurylid geloof ik zelfs. Maar dat, dat weet ik niet helemaal zeker. Dus uh, dat, dat moet ik even, dat moet ik ook weer... Uh, ja. Maar dat, uh, ik weet wel dat hij uh, aan het tale met talenten, daar heeft hij wel wat mee te maken. Dus ja, ja uh, nou ja, hij heeft uh, onder andere uh, Suus de Groot, dat weet ik. Uh, Rupert ja. Blackman heeft hij, uh, en ook Fabian de Dammers heeft hij uh, in uh, zijn zeg maar in zijn uh, stal, om het ja. maar zo te zeggen. Ja, ja en uh, uh, ja, het is, het, is een, het is iemand die uh, de weg weet. Zeker weten. Moet ik altijd ja. weer weer even opletten. <laughs> ik blijf uh, voorzichtig. Uh, maar goed, uh, ja, uh, we hebben het dan over, over mensen die dan dus uh, trucs, uh, tips en trucs toevoegen. Maar Menno Timmerman is nooit geweest bij jullie op het consultorium? Nee, nog niet. Nee, ik heb hem gezien toen ik uh, uh, aan de Grote Prijs meedeed. deed. Hij gaf toen een... een um, dat was een dag voor alle mensen die uh, afgevallen en, en die door waren om... Ah, en dan zit jij bij de afvallers. Ja. <laughs> Wat, heeft hij nog iets tegen jou gezegd? Nee. Niet? Niet persoonlijk, nee. Nee, er waren zoveel mensen, ja. ja. Ja. Hoe gaat dat dan? Want dat, dat lijkt me ook zoiets. Uh, dan, dan heb je meegedaan. Dan, uh, dan komt er een moment. Uh, uh, ik weet niet. Uh, want uh, op de avond dat, dat jullie speelden in die voorrondes. In de kwartfinales. Ja. Uh, er wordt vanavond nog geen winnaar aangewezen. En dan zit je daar. Heb je gespeeld. Ja. En je en dan zou dan wel moet je graag wachten. willen weten of je dan erbij bent of wacht. niet. Ja. ja. Nee dat is ook heel jammer. Maar. Aan de andere kant vind ik het ook heel mooi, want ze bespreken het echt met elkaar. Uh -huh. En na de tijd had ik wel echt een, een gesprek met een van de juryleden. En dat vond ik heel mooi, want ja. ze geven echt tips. Uh, van dit dit goed ging instituut. minder goed ja. uh, en probeer hier en hier aan te werken. Ja, ja en dat vond ik heel fijn. Dat ze, ze nemen je echt serieus. Is het een goed instituut, de Grote Prijs van Nederland? Uh, goed dat, dat het er is? Weten. Ja, zeker weten. Leveren ja. ze dan in die zin dan ook een bijdrage uh, voor bekendheid uh, van uh, de popartiest? Ja. ja, vooral omdat ze heel veel aan promotie doen. Mm. Dat, dat doen ze heel goed. Merk jij nu nog, dat je, uh, want jij hebt meegedaan uh, in de kwartfinales. Ja. Merk je toch nu ook van, ja ik ben er wel bij geweest bij de beste 35 singer-songwriters. Ja, ik, ik bewaar die poster voor altijd. <laughs> ja. Want mijn ja. foto staat erop, mijn naam staat dat erop. Wel, ja, ja, dat kan ik wel altijd erbij zeggen. Ja. Ja, daar uh, ben ik wel trots op. Ja, het is, ja, je hebt in de voorrondes gestaan. Daarom, ja. ja. Uh, en als jij uh, erbij bent, bij de, dan zit je wel bij uh, de beste 35 van het land. Wauw. Ja. ja, ja dat, in die zin had ik in het, in het nog die zin, niet, uh, zin, uh, ja <laughs> Op zo'n manier. Wow. Ja, nou ja, goed. Uh, we hebben in ieder geval een kwartfinalist uh, gehad. Ja, nou, je bent in goed gezelschap. Ghana bijvoorbeeld is ook een het kwam ook niet verder dan de kwartfinales. Ja. En zit nu, wordt nu al uh, gedraaid op Radio 1 en Radio 2. Mm. En hier en daar ook zelfs op Radio 3. Ja. Dus dan, uh, dan denk ik, ja, uh, het kan heel raar lopen. Ja, zeker weten. Ja. Ja. Uh, nou, even weer iets wat jij hebt meegenomen. Ja, volgende op het lijstje? Ja, tuurlijk. Zullen we dan Radiohead doen? Lijkt me een goed plan. We don't. Bad Thoughts, toch? Ja, klopt. Ja. Uh, dit liedje is een heel kort nummer. Ja. ja ik vond dat hij niet meer nodig had. Nee? Ik had er alles gezegd wat ik wilde zeggen. <laughs> uh, dan moet ik hem niet langer maken als het slechte niet Slechte gedachte. Ja. Um, ja, het gaat over... Um, ja, nou, nou moet je toch een klein beetje... Meten. Ja. ja, nee, maar dat is heel goed. Ja. Het is heel fijn dat ik de kans krijg om het nummers uit te leggen, toch? Daar ben ik heel erg, erg blij zo. om. Aan? Ja, dankjewel. Vertel, vertel, waar gaat het over? <laughs> het gaat over evil thoughts, uh, dingen die, uh, nou ja, een beetje in de trance van het eerste nummer. Als je uh, <coughs> slechte gedachten die jouw beeld van iemand kunnen verpesten. Die je soms gewoon even opzij moet gooien om, om te genieten van die persoon. En ik, ik, ik ben sprakeloos, want ik vind weer uh, in datgene wat je weer verwoordt, ja, daar sluit ik me gewoon weer volledig bij aan. Ik, uh, ik kan, ik, het is makkelijk om over iemand te oordelen. Ja. Uh, als je elkaar goed gaat kennen en elkaar beter gaat waarderen, dan vind ik dat oordelen uh, lekker zo makkelijk. Bij de meest idiote uh, aanvaringen die je ook maar krijgt in het leven. Ja. Ik stap me daar toch gewoon overheen. Ja, nee, maar dat kan echt als een zwarte wolk boven twee personen ja, zijn. En ik doe daar niet aan mee. Ik nee. doe daar echt niet aan mee. En uh, ik ben blij dat jij uh, met dit, dit soort nummers, dat je dat ook zo verwoordt. Ja, ik, ik kan dan alleen maar, uh, nu zeg je weer, bad thoughts. Mm -hmm. uh, het gaat weer over zoiets. Ja. Ja, ik, ik kan alleen maar dat omarmen. Gewoon, uh, ja, zo zit ik als mens in elkaar. Dus, Kijk, dus ja. <laughs> ja. ja. Uh, en ik ben ook blij dat je dat uh, toelicht, die nummers. Want uh, dan krijg je dus ook een beetje een gedachte erachter. Ja. Speelt daar ook mee, uh, je moederschap daarmee een rol? Denk je? Mm, ik denk dat dit nummer vooral gaat over, over iemands verleden. Ja. Um, dat als je iemand leert kennen en die persoon beoordeelt op het verleden, hmm. dat dat niet goed is. dat Het verleden is het verleden en dat je dat achterwege moet laten als je iemand dit kennen. Ja, maar ik denk ook, als je het... Dat uh, is een leuke di uh, leuk dialoogje wat er nu ontstaat. Uh, <laughs> maar is het niet zo dat je uit het verleden ook lessen kan trekken en dat je daar ook uh, kan zeggen, ja, het is gebeurd en ik kan me eroverheen zetten. Ondanks de aanvaringen die je hebt gehad met die persoon. Ja. Want zo zit ik dan in elkaar. Ja. Ik durf me daar gewoon overheen te zetten. Ja. Denk jij ook dat dat werkt in het leven op zich? Ja, ja, zeker weten. Vooral omdat je, als je je lessen eruit haalt, dan, dan it defines the person. Mm -hmm. <laughs> je, bent, je bent, ja, je verleden maakt jou ook. Dus het, het is wel belangrijk als je je lessen ik, eruit haalt. Ik ben zo blij dat jij nou vanavond uh, mijn, uh, en niet alleen mijn, maar ook Marcus, en, uh, hè, ik bedoel, dat, je, dat je onze gast uh, gewoon bent want you, deze ook. ruimte is in één keer dus ja, dat vind ik mooi ik vind het mooi dat je dat zou, uh, zou weten omschrijven okay. nou. uh, ja, want we gaan zo direct natuurlijk de derde nummer nog even van jouw uh, EP draaien maar eerst weer uh, terug naar uh, wat je hebt meegenomen uit je ja. eigen uh, ja, platenkast ja, de volgende is van uh, PJ Harvey van haar nieuwste album voordat we het gaan draaien ja? Poly Jean Harvey ja. wat heb je ermee? Ze is vooral heel stoer. Ja. <laughs> en ik vind mezelf niet zo stoer. Dus nee. ik vind het heel leuk om naar haar te luisteren. Ja, maar, ik vind, maar ik vind je wel, als je, je bent niet stoer, maar je, je staat wel ergens voor. Ja. Als mens zijnde heb je een, naar mijn idee, vind ik, heb je een mooi, mooi mensbeeld. Oké, okay, dank je wel. Ja, you, eh? ja ik, ik kan niet anders <laughs> zeggen. Ik bedoel, als het, als het, we hebben het net over het eerste nummer. My White Gone, Gone Gray. Bad Thoughts. Mm -hmm. Ja, dat, dat is een optelsom. En Poly Jean Harvey, is dat, was dat iemand uh, waarvan je zei... Oh, dat had ik eigenlijk ook willen zijn. Of uh, stiekem, een beetje dromerig. Zo van, mm -hmm. had ik ook maar iets een beetje van Poly Jean Harvey. Um, vooral um, hoe ze op het podium staat. Dat zou ik wel willen kunnen. Ja, wat, wat doet ze op het podium? In en, en leren pakjes. En, en, uh, <laughs> en het past helemaal niet bij mij, maar ik vind het zo stoer dat zij dat wel durft. En dat het haar staat en dat ze dat kan. En. Maar dat Oei. doet ze nu niet meer. Nee. nee. nee. nee. Het is, uh, ze, ze, heeft, ze is wel strijdbaar, heb ik me, uh, heb ik me laten vertellen. Ze stond uh, ook wel ergens voor. Hè. Maatschappelijk ja. was ze heel erg ergens bij betrokken, geloof ik ook. Ja, zeker. Weten. Wil jij dat ook? Of, vind je, vind je, of denk je van nou, uh, niet helemaal? Op wat voor manier bedoel je? Komen we zo wel even op. Okay. Laten we eerst maar Polly Jean Harvey uh, gaan draaien met haar uh, nieuwe nummer, zei je toch? Ja, uh, yeah, van... van haar nieuwste album van Let England Shake. Oké. Okay. If you like. Elene mee. Uh, voordat we weer straks even verder met Ilene uh, gaan praten, gaan we eerst uh, nog even wat anders doen, uh, Marcus. Want uh, we hebben, uh, daarvoor hadden we nog iets uh, gedraaid. Uh, dan moet ik even weer uh, kijken. We gaan iets anders doen, wat? Ja, dat gaan we zo... Uh, over. Gaan we weer, oh ja, nee. We gaan zo direct uh, jouw uh, ding nog even doen. Ja. Uh, nee, want we hadden daarvoor hadden we Polygene Harvey en On Battleship Hill. Dat was Ook een mooi nummer. Dat is een mooi nummer. Ja. En uh, Lennon had het over de stoerheid van uh, Pauline Harvey. Nou, moet ik een bekentenis doen dat ik dat dus nog niet gezien heb. Heb je dat niet gezien? Ik heb dat nog niet gezien, nee. Uh. Heb jij in Spanje zitten slapen? Of, uh? Ja, heel veel. En in de zon gelegen <laughs> en verbrand. Ja, en en ik zag ineens ook een foto van jou uh, waarbij uh, iets over Linux. Uh, dat zag ik zomaar. Uh, wat ja, heerlijk man. Span... Lijkt jij aan beroepsdeformatie of wat dan ook? Ja, <laughs> ja, mooi man, die Spanjaarden. Daar zit dus gewoon een Linux Forever ICT bedrijf ja. Geweldig. Ja. En jij denkt, nou, ik zie het toch, dus poep, ik zal met nope. schieten. Ik stond in de stromende regen. Maar ik kon hem niet laten gaan. Nee. Nou, uh, stromende regen, dat hebben we in de periode dat jij uh, weg was, hebben we hier ook uh, gehad. Uh, ik heb uh, verhalen gehoord uh, dat uh, op Mysteryland, dat het daar uh, mooie pool oh, ja. schijnt uh, geweest te zijn. Tuurlijk. Ze hebben nog net niet uh, met modder naar de DJ's uh, lopen gooien. Dus <laughs> dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat nog net niet. Kan me dat ik ook niet had, voorstellen. Je had ook uh, Plants Valley. Lens Valley, ja. ja. Ja, en Dutch Valley had je ook nog. Maar dat is weer wat anders. Uh, daar, daar heb ik een uh, collega Willem van Densen wel het een en ander over uh, gehoord. Uh, hoe, dat, uh, hoe dat gegaan is. Dus uh, wat dat er gaat, uh, is het wel heel erg uh, leuk geweest. Goed, uh, Marcus, want uh, jij hebt een, uh, een stick bij je. Ja, dan wel zo'n USB-stick. Het is niet de stick die we kennen van, uh, van het uh, Engelse uh, autosportprogramma Top Gear. Oh, die, niet. Nee, die stick, die is het niet. Uh, wel een andere stick. Amandine, wat is dat uh, als ik je vragen mag? Heb je, wat, wat, hoe ben je eraan gekomen? Nou, uh, ja, hoe ben ik eraan gekomen? Dat, dat, is dat zijn dingen die ik niet ga vertellen. Het <laughs> ja. uh, was moeilijk te vinden in ieder geval. Oh. Maar dat was het eerste en best wel moment de schoot toen ik het eerste nummer van roet hoorde. Ah. Van begin, toen ik hier net Duits en ik binnenkwam. Dus ja. ik denk, ja? dat moeten we draaien. Ja, oké. Okay. Uh, dus dit, dit, dit uh, is het, uh, lijkt er een beetje op of... Uh, heeft wel wat van weg, maar het is eigenlijk meer het eerste wat mij te binnen schoot over de, de, dezelfde soort muziek. Nou, laten we eens even gaan luisteren. Hier is Amandine. Uh, moet ik het zo zeggen? Ik denk meer dat het Amandine is, maar Amandine. ik nou. weet het niet. Uh, mensen die zeggen, nou wat jullie hieruit zitten kramen, uh, dat klopt niet. Uh, dat is een hele andere uitspraak. Nou, laat het dan maar even weten. Laat het uh, desnoods uh, op uh, het uh, Facebook uh, Alternative M. Moet je wel onze uh, pagina even leuk vinden. Dan mag je ja, het. Uh, mag je hem eens te liken, mensen? Het zijn er maar tien. moeten er eigenlijk meer worden. En dus, uh, ja. uh, uh, dit is Faintest of Sparks. Try Uh, how They Love Transparency Zeg het zo goed Ja heel goed En je moest alleen even heel uh, snel weg Naar het uh, derde nummer Like uh, a Lily Among Thorns Ja Dat is je lievelingsnummer Ja Leg alle tweede nummers maar gewoon even uit Ik begin bij, het, uh, bij Like a Lily Among Thorns Ja daar zit, daar zit iets met doornen zit erin Ja Doornen en, um, en wolven Ja Um, dat laat me ook wel heel Wat, uh, wat dat er gaat Dicht bij elkaar liggen denk ik Doornen is stekelig mm -hmm. en, en wolven hebben ook iets Wolven die werken in kuddes Om, om, om aan hun eten te komen oeh, oeh. <laughs> uh, En uh, ja? ja Voor mij In het verhaal Staan de wolven voor uh, Voor de mensen die um, uh, who feed on other people's happiness ja, hoe moet ik dat even mooi in Nederland zeggen? Uh, nog een keer in het Engels? we feed on other people's happiness? Uh, ze voeden zich met uh, andermans uh, uh, geluk van mensen, bedoel je dat? Ja. Mensen die, die andere mensen opzij duwen om, om zelf gelukkig te worden. Ja, en um, uh, vooral door jaloezie. Daar gaat het nummer echt over. En, en in, in dat nummer... Like a lily among thorns. Dus de, de witte, pure lily... Die tussen de doornen sterk blijft. Ja. En, en krachtig uh, is. Ja, dan ga ik even een vraag stellen. Uh, jaloezie. Is dat... Uh, de, het gif in elke relatie? Oeh. Dat is een mooie komt vraag. wel heel vaak voor, ja? hè? Ja. Vooral door onzekerheid denk ik dan. Dat je denkt van ja, maar ben ik dan wel goed genoeg? Of, of vind je dat mooier aan haar? Of... Ja, ja. <laughs> uh, ja, nou moet ik uh, tot, tot mijn uh, uh, ga ik een kleine bekentenis afleggen. Ik uh, ben dan uh, uh, even uh, verliefd geweest. Mm -hmm. uh, en de drijfveer was dat ik uh, heel graag uh, toch ervoor ging. Mm -hmm. Omdat ik iemand leuk vond, terwijl diegene een ander leuk vond. Oh. Uh, ja, het, jaloezie wil ik het niet noemen, maar ik, uh, ik heb gewoon gestreden, eigenlijk, als het ware. Mm -hmm. uh, maar ik zeg er wel bij: uh, jaloezie is naar mijn idee uh, geen optie, want ik weet op een gegeven moment ook dat als, je, uh, als dat de basis is uh, geweest, dat dat niet werkt. Dus dat heeft, dat heeft geen rol gespeeld in, in dat, uh, dat verband, want ik geloof namelijk niet in jaloezie. Oké. Okay. En. I ja. ja, en ja. ik wou eigenlijk erbij zeggen, uh, dat, uh, dat als je als je dat toelaat, naar mijn, mijn overtuiging, is dat, uh, dat, dat, dat het dan niet, niet functioneert in, in geen enkel uh, opzicht. En uh, ik, ja, als ik dat dan zo weer hoor van, van dit nummer. Mm -hmm. Hè, jaloezie euh, dan, dan heb ik ook het idee dat, dat jij ook eigenlijk in het nummer verwoord euh, Van euh, dat, dat, dat dat ook niet werkt Nee. Zeggen. nee, hè? nee um, dat je uh, Daartegen moet vechten ja. um, omdat, omdat het weer als een zwarte wolk Tussen twee mensen in kan staan um, uh, Door verleden Dat weer, weer Je relatie kan verpesten ja. um, En dat je liefde um, Puur en sterk moet zijn. En dan blijft het leven ook tussen de doornen. En, um, het leven tussen de doornen? Ja. Het klinkt wel heel erg mooi, vind ik, eerlijk. <laughs> ja, <laughs> zo'n mooi. <laughs> ja, nou ja, als je het zo bekijkt, is het, uh, maar dat, dat, dat voelt naar mijn idee ook niet prettig. Als je het tussendoor moet leven, dat lijkt, uh, het lijkt dan zoiets van. Ja, moet ik dat nou? Uh, moet ik me daar nou weer tussen uh, tussenvormen of wat dan ook? Ja, maar je ziet ze dan niet. Nee, nee, nee. Dan nee, je... uh, How They Love Transparency. Ja. Als ik Transparency denk, dan denk ik aan transparant. Uh, ja. Doorzichtig. Mm -hmm. En uh, ja, vertel. D dit gaat over uh, een vrouw die... Uh, die ik heel gemeen vind Heel gemeen bestaande staan dan... de gemene mensen Oh ja, vooral vrouwen Vrouwen kunnen heel uh, naar zijn En ik geef het toe Wat zit jij te lachen Wat te zit jij heel lachen. gemeen te lachen, Marcus <laughs> Nou, dat ze het zelf toegeven Ja, zeker weten ah. Nee, Ach. deze vrouw die is zo transparent dat je al haar, um, haar acties precies kan voorspellen wat ze gaat doen en, en wat er in haar hoofd speelt. En vooral omdat het zo'n gevoelige vrouw is, um, dat ze, nou ja, ze wil zelfgelukkig zijn en ze geeft het andere mensen niet. En in het refrein zing ik ook, Bones covered with the skin, how they love transparency, dat mensen op een kniepige manier daarvan kunnen genieten... als mensen zo transparent zijn. en Als iemand zo doorhebt. Hmm. Uh, naar, uh, ja, <laughs> uh, maar aan de andere kant is het ook gave... als je dat ziet. Uh, hoe naar mensen kunnen zijn. Of is het uh, juist bekeken vanuit het uh, perspectief... van de nare mens? Uh, dat uh, de nare mens kan zien... Uh, hoe, hoe ze het geluk wegtrekken... uit uh, een ander. Ja, dan ben ik de nare mens. Want ik zie het aan haar. Dat zij dat doet. Oh. Mm. Ja, maar jij hebt de intentie om, om uh, het, uh, het goede dan uh, toch? Of zie ik dat verkeerd? Ja, zeker. Ja? Ja, tuurlijk. <laughs> nee, dit is meer, uh. meer uh, om, om te zeggen van... Pas op, want mensen hebben je door. En dat wil je niet. Dat is leuk. Buiten de uitzending om hadden we het over een uh, finoloog uit uh, uh, Ameland. Mm -hmm. Uh, jij denkt uh, als iemand uh, Zich niet voordoet uh, Die die in werkelijkheid uh, is mm -hmm. Dat hij vanzelf door de mand valt Ja zeker weten, dat voelen mensen wel ja, nou, ja, dat, zijn, dat is dan ook typisch het gesprek. wat ik met deze man ook gevoerd heb. drie meer dagen lang. En Kijk. het is niet hey, bij één uur gebleven. het nee, is tweeënhalf uur. Mm. We hebben zelfs een sessie van drie uur gehad. en tweeënhalf uur. Dus ja, ja uh, en, dat, dat, dat verwondert mij dan ook. Maar uh, uiteindelijk. Uh, geloof jij ook in het gezegde. eerlijk duurt het langst? Ja. ja. Ja? Zeker weten. Ja. Nou. Dan zijn we toegekomen aan uh, jouw laatste nummer van, uh, van de EP. Want yes. uh, dan. Uh, uh, The Night, a Revealing Atmosphere. Ja. Waar gaat het over? Over um, wat er allemaal kan gebeuren in de nacht: uh, hele enge dingen, maar ook openbaringen. Je kan jezelf leren kennen in de nacht. Ja. Nou, ik, ik, ik, ik, ik ga je ergens op wijzen op YouTube. Dat moet je, maar, dan mag je, voor, je mag je voordelen ermee doen wat je ermee wil doen. Uh, dat maakt niet uit. Uh, maar we gaan hem zeker nu draaien, want het is tien voor tien. Dus, uh, dus we moeten een beetje ook uh, om de tijd uh, gaan denken. Uh, The Night, a revealing atmosphere van Lennon B. Ik is a revealing atmosphere. Ja. Ah, ik, uh, het, ik denk dat ik uh, dit uh, ja, dit moet je inderdaad zo rond dit tijdstip van de dag moet je dit, uh, moet je dit opzetten gewoon. <laughs> <laughs> en, en dan uh, gewoon uh, de hele dag uh, aan je voorbij laten trekken en dan, uh, en dan niks meer doen, dan is het gewoon over. Uh, ja. Ik bedoel, uh, dit, uh, dit ook wat je, wat je, wat je nu uh, beschreven hebt. Uh, nog één keer. Waar ging het, uh, want ik ben het dan weer kwijt. <laughs> dus, uh, over dat je jezelf leert kennen in de nacht. Oh ja, ja. En dat er hele enge dingen kunnen gebeuren. Maar. Uh, nou, we hadden het net uh, onder dit nummer. Auto, hadden we het ook over. de donkere ziel van. Uh, de donkere nacht van de ziel. Mm -hmm. Daar hadden we het ook over. Daar deed het mij een beetje aan denken. aan het, uh, wat jij nu uh, helemaal uh, schetst. Mensen moeten dan maar even gaan zoeken. Op uh, Google. kom je vanzelf een leuk filmpje tegen. Leuk filmpje. Ik zeg ook een wijs filmpje. Uh, want er zit uh, zelf wel in. Uh, maar dit. Uh, uh, uh, hoort daar eigenlijk wel bij je, je beschrijft, dat, uh, beschrijft dat op een mooie manier oké okay. ja, uh, mm. ik hoop echt uh, als, ik, uh, als ik mag zijn open uh, oprecht op, ook dat je, dat je in ieder geval podium genoeg uh, krijgt om dit soort uh, liedjes uh, aan de man uh, te brengen ja, ik hoop het ook Ja, uh, ja. want uh, ze hebben, ze hebben een, een bepaalde atmosfeer en ik denk ook als ik uh, kijk naar uh, de mensen die eraan uh, meegewerkt hebben, nou, die passen daar ook wel uh, bij zeker weten ja. Ja. Is dat ook een gevoelskwestie? Dat je juist die personen ervoor vraagt om, uh, om je ideeën verder vorm te geven? Ja. Ja? ja, dat doe je echt op gevoel. Ja, dat, dat je mensen je... erbij ja. vraagt. Ja, dat... Wat fijn voelt. Uh, hoe, hoe, hoe je gesprekken zijn met iemand. Uh, ja. ja, dat is echt uh, op gevoel gekozen. En, uh, nou, hij, wat... Deze mensen passen er echt bij. En die gaan het zelf ook heel goed doen allemaal. Dat weet ik zeker. Ik, uh, ik, ik, ik, denk het, ik denk het ook uh, uh, medewerking van uh, bijvoorbeeld Donata en uh, van Chris Kok Nou van Chris mm -hmm. hebben we iets uh, gedraaid uh, yeah. Sounds of Siren mm -hmm. En uh, daar gaan we ook uh, even wat uh, proberen mee, uh, mee te doen mm -hmm. uh, Zeker een man als Chris Kok verdient ook podium Ja yeah. yeah. Ik uh, vond het uh, heel erg leuk uh, dat je geweest was ik ook heel erg bedankt. Ik vond het geweldig. Ja. We hebben goede gesprekken gehad. <laughs> uh, we hebben, als het goed is, uh, nog wel uh, nog iets uh, in de CD speler van jou uh, zitten. Uh, bad for lashes. Ja. Horse and I. Mm -hmm. uh, even voor uh, bad for lashes. Waarom? Hmm. Omdat ze heel eigen is en heel apart, vooral qua uh, ...uitstraling en, en, en hoe ze haar muziek... Het, ...het is één plaatje... ...als je naar een performance van haar gaat... Oh ja. uh, ...hoe het podium is aangekleed... ...hoe zij zich aankleedt ...het is één plaatje, het past bij de muziek... ze denkt overal over na... Ja. ...gaan wij dat halen... Uh, ...dat nummer, een beetje voor lesjes... Uh... ...en dat gaan wij met... Uh, ...als je nog 15 seconden vol weet te praten... ...nou oké, okay. <laughs> dit was uh, Alternative vim. Film... ...ik was weer uh, ook... Uh, uh, ...blij dat jij er weer was uh, Marcus... Ja, je, je ziet er altijd een beetje bruin, door hoor. Ja, je ziet er ook bruin uit. Uh, ja. Dat Spaanse zon heeft hij wel goed gedaan. Oe, een beetje. In Spanje. Ja, maar. Ja, het doet ja. af en toe een klein beetje goed. Maar ik weet niet hoe Marcus uh, in het Spaans uh, klinkt. Ik in het Spaans? Ja. <laughs> nou, dat weet ik niet. Nou. We gaan uh, Bad for Lashes uh, draaien. Dat, uh, dat is het laatste. En uh, volgende week zijn we er gewoon. Nou, mee. moet ik even weten om Marcus gaat draaien? Uh, uh, tweede van, van deze. Het is uh, trekje. 6. Mooi. Gaan we hem afsluiten. Wat ons betreft graag tot volgende week. Dag. ook nu uh, waarom uh, Bad for Lashes uit de uh, verzameling uh, komt van Helene mee. Uh, want als ik eerlijk gezegd hier naar luister, dan uh, zitten daar gewoon heel veel raakvlakken in. Uh, in. Dus misschien, uh, ja, hmm. Helene zit, zit nog even mee te luisteren. Ja. Maar uh, een mooi compliment uh, kan je niet krijgen, denk ik. Nee, Er zit, er zit wel. wel degelijk iets, uh, iets in. Ja. Goed, uh, ja, ik moet even de tijd in de gaten houden. Ja. Dankjewel voor, nogmaals voor je komst. Ja, en jullie ook bedankt. En graag uh, tot een andere keer. Ja. Uh, dit kijken. was uh, nogmaals Alternative FM. We hebben uh, een uh, cd-speler die we in de gaten moeten houden. Heeft niet helemaal gewerkt. Maar goed, uh, straks veel plezier met de andere programma. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...